11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg vindt dat CDA-leider Buma... te ver is gegaan met zijn verwijt dat zij sturend optrad tijdens een kamerdebat. Dat moet hij niet weer doen, zei Van Miltenburg in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Na Buma's opmerking donderdag schorste Van Miltenburg het debat voor vijf minuten... en verliet aangedaan de Kamer. De twee hebben inmiddels over het incident gesproken. Excuses heeft Buma daarbij volgens Van Miltenburg niet gemaakt. Ondanks de kritiek overweegt Van Miltenburg niet te stoppen als kamervoorzitter. Vier dagen na het instorten van een groot gebouw in Bangladesh... worden nog altijd overlevenden onder het puin gevonden. Vanochtend werd een vrouw gered. Hulpverleners in de hoofdstad Dhaka zijn druk bezig... met het redden van negen mensen die nog vastzitten. Tot nu toe wordt vooral met blote handen en kleine boren gewerkt. De vrees bestaat dat het instabiele gebouw verder instort... als er groot materieel wordt ingezet. Er zijn ruim 360 doden uit het puin gehaald... en honderden mensen worden nog vermist. Israël heeft een luchtaanval uitgevoerd op militaire doelen van Hamas in de Gazastrook. Volgens Israël is onder meer een wapenopslag van Hamas getroffen. Volgens Hamas is er bij de luchtaanval niemand gewond geraakt. Gisteren werd het zuiden van Israël getroffen door raketten uit Gaza. De raketten ontploften in open gebieden en niemand raakte gewond. Het aantal luchtaanvallen over en weer is sinds november vorig jaar flink afgenomen. Toen spraken Hamas en Israël een staakt het vuren af. In de Sint-Nicolaaskerk in Amsterdam wordt een speciale viering gehouden in verband met de inhuldiging van Willem-Alexander en het afscheid van koningin Beatrix. Daarbij zijn politici, militairen en leden van de hofhouding. Ook is er een vertegenwoordiger van het Vaticaan aanwezig. De dienst wordt uitgezonden op Nederland 2. Er is ook in andere kerken vanochtend speciale aandacht voor de troonswisseling. Het weer...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 Laat het vuur van de vrijheid branden. 4 mei herdenken we de oorlogslachtoffers. 5 mei vieren we dat we vrij zijn. Vrijheid geef je door.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 Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, Welkom terug bij OVT. Straks tegen half twaalf in het spoor terug. Het eerste deel van een tweeluik over de geschiedenis... van Nederlands oudste dierentuin Artis. Naar aanleiding van het 175-jarig bestaan. Maar nu eerst, op de laatste zondag van de maand, weer onze recensenten. Ja, en vandaag zijn dat Hans Renders, directeur van de Biografie Instituut en recensent op allerlei plekken in het land. En uh, filmrecensent van het Parool en het Historisch nieuwsblad uh, onder meer Jos van den Burgen. Uh, goedemorgen, heren. Uh, welkom. Laten we gelijk beginnen met een, uh, ja, een film... die deze week in de Nederlandse bioscoop in première gaat... Uh, een portret van de Duitse-Joodse filosoof Hannah Arendt... geboren in 1906 en natuurlijk uh, gevlucht voor de nazi's. En in 1961 verslag, Nou ja, beschrijfster zou ik bijna zeggen... van het uh, beruchte proces tegen Eichmann. Um, is dat nou een film die in alle... Bioscoop, het lijkt me een filmhuizenfilm, dit. Ja, uh, dat, dat is er denk ik. Het wordt denk ik een filmhuizenfilm. En waar dat, gaat hij over? Nou ja, vertel. Nou, het is een erg interessante film, want uh, het is, het, hij schetst een portret van Hannah Arendt... maar helemaal toegespitst op, uh, <coughs> op haar verslag van het proces tegen Eichmann in 1961. Ja, praat dat, ons even bij wat dat weer eens was en precies. wat de rol van Hannah Arendt Ja, want dat is, dat is waar, waarom Hannah Arendt uh, echt zo enorm controversieel en bekend is geworden. Zij... Eichmann werd, gekidna, nou, we, Eichmann werd gekidnapt, dat vrouw kennen, Eichmann werd gekidnapt of ontvoerd uit Argentinië, kwam in en uh, naar Jeruzalem vervoerd. Uh, rechtszaak tegen hem gevoerd als uh, grote organisator van, uh, van, van de, uh, de, moord, de, de moord op de Joden. Uh, nou, en dan Hannah Arendt, die ging verslag doen voor de New Yorker van dat proces. Heel lang proces. En zij zegt dan: heel belangrijk. Zij, zij zit daar in die rechtszaal en ik citeer even. Zij zegt, het kwaad wordt verondersteld demonisch te zijn. Een incarnatie van Satan. Waarbij Eigman kun je geen spoor vinden van satanische grootsheid. Zij zag een miserig mannetje, een bureaucraat die uh, slechts orders had uitgevoerd en zich daar ook voortdurend op beroept. Zegt van, ik heb gewoon mijn werk gedaan en verder ben ik nergens voor verantwoordelijk. Ik was ervoor verantwoordelijk dat de treinen op tijd zouden rijden. of reden En ja. dat heb ik gedaan. Dus, nou, zij kijkt zo tegen Eichmann aan, doet daar verslag van in de New Yorker. Wordt later uh, gebundeld in een boek. Ja, en dan zijn de rapen gaar, want uh, iedereen valt over haar heen en zegt van... ja. Eigenman is wel degelijk een soort incarnatie van het kwaad. En je hebt je uh, in, in de maling laten nemen... door het spelletje wat Eigenman op dat proces ja. speelde. Dat maar, was... maar, maar beschreef zij niet wat iedereen zag in die tijd? Nee, absoluut niet. Iedereen zag daar toch die, die, die, die, die boekhouder, dat mannetje zitten? Jawel, nee. Die, uh, zeg maar fysiek zag Eigenman zag, zag natuurlijk uit als een soort miserig mannetje. Klein, klein van stuk. Ja. Uh, echt als een soort boekhouder. Maar het ging natuurlijk... Er vooral over van ja, huister in deze man een enorm kwaad. Was die een enorme antisemiet? Wilde die uh, uh, uh, zeg maar alle joden van de aardbodem het liefst uh, uh, uh, uh, verwijderd zien, ver vermoorden? En uh, daar ging de vraag over: of hij echt in hem het kwaad huisde, of dat hij uh, zeg maar gewoon daar zich totaal niet van bewust was. Ja. En... Of hij gewoon zijn werk deed. Uh, of dat hij zich ervan bewust was. En dat is dan met de beroemde stroven... de banaliteit van het kwaad in, in, in de wereld gekomen. Mm -hmm. Maar... Ja. Um, nou ja, als ik dat even... Van ja, uh, wat... Molly zat daar ook op de tribune uh, van Elfjus. Uh, uh, ja, dat als je, 60, dat, uh, 61, ja, als je ja. dat boek leest... dan zie je nog scherper wat Hanna Arendt bedoelde. Namelijk, als Hanna Arendt gelijk had... dan pleit dat eigenlijk maar een beetje vrij. Want dan zou hij het product... lees het slachtoffer van een systeem zijn... Ik zeg het nu een beetje overdreven, ja, maar, da scherp, maar, dat is maar, maar daar, daar helder, zat, ja. zat de tegenstelling. En daarom kreeg Hannah Arendt zo gruwelijk op haar donder. Want uh, men wilde Eich Eichmann daar niet zien als, het, uh, als een slachtoffer... of een product van het systeem. Mm -hmm. Daarvoor hadden ze hem niet uit uh, Zuid-Amerika ontvoerd. Het kwaad moest nu... Ja, want ja. je haalt de verantwoording weg. Ja, maar is Precies. dat echt wat Hannah Arendt ook bedoelde? Want dat, dat, daar wordt ook over getwijfeld en dan moeten we erover stoppen, want ze lang niet stil. Ja die, nou ja, die frase, de banaliteit van het kwaad, die is natuurlijk heel vaak uit zijn context getrokken. En die wordt nog steeds een soort van gepopulariseerd. En er kan geen misdaad gepleegd worden. Of je leest ergens: oh ja, de banaliteit Precies, van het ja. kwaad. Ja. De banaliteit van het kwaad zat voor, voor Hannah Arendt erin dat hij Eigman weigerde om zich om na te denken over waar hij mee bezig was. Dat ja. was de banaliteit van de film. Kort nog één ding over die film. Gaat het nou helemaal over Eichmann? Of leren we Hanna Arendt ook het niet kennen? Het gaat over Hanna Arendt. En uiteindelijk pleit die, of is die film... één grote hommage aan Hanna Arendt op de manier... Uh, of in de zin van uh, intellectuele vrijdenkers. Daar gaat het om. De film pleit ervoor om ongeacht allerlei uh, uh, uh, restricties... en noem maar op echt... Enorme denkkracht te ontwikkelen en vrij te kunnen denken. Ja. En het dus is een hommage aan Arendt. Een vraagje tussendoor. In werkelijkheid rookte zij, geloof ik, als een ketter. Rookte ze in die film ook als een ketter? Zij rookte in die film ook als een ketter. Maar uh, Margarethe van Trotta, de maakster van de film, zei tegen me. toen de film in Jeruzalem werd vertoond. was er een, een, een, een neef van Hanna Arendt aanwezig bij de vertoning. En na afloop, het eerste wat hij zei. ja, maar de film klopt niet, want. In werkelijkheid rookte Hannah Arendt veel meer. <middelen> Goed, laten we naar de boeken gaan. Uh, Hans, uh, het eerste boek wat we gaan bespreken. Uh, de mijmaand komt eraan, het is logisch. Uh, we, uh, blijven we ook bij, bij de oorlog? Een Duitse auteur die schrijft over uh, Amsterdam tijdens de bezetting. Ja. Uh, en die Duitse auteur heet Barbara Boyce. Ik weet niet of het familie is. Barbara Boyce uh, was... Uh, je hoort op Jozef Boyce, de kristinaar. Ja. was uh, journalist bij Deer Stern en Die Zeit. Uh, en zij heeft iets heel bijzonders gedaan. Ja, want, haar, ja, haar boek, even de titel ook. Le ja, leven met de, leven vijand. met de vijand. Amsterdam onder Duitse bezetting 1940-1945. Ja, en en uitgegeven en dus, bij Corsé. Ja, uitgegeven hebben. bij ja. Corsé. En je zou je kunnen afvragen... Ja, wat moeten we nu nog meer over Amsterdam uh, leren en lezen... Zij heeft een heel duidelijk perspectief gekozen... hoe zag het dagelijks leven er tijdens de bezetting in Amsterdam uit. En zij doet dat door uh, uh, Joods Amsterdam nogal sterk in de verf te zetten. Uh, en dat doet ze aan de hand van Monne de Miranda... later wethouder van Amsterdam... En uh, dus de eerste 80 bladzijden gaan ook over het vooroorlogs Amsterdam, om ons, om ons heel duidelijk de sfeer van Amsterdam te laten proeven. Ja, wacht, je bedoelt de wethouder volkshuisvesting van voor, ja. voor, de, voor de oorlog? Ja, ja van ja, voor ja, de okay, oorlog. Precies. En haar, ja, ja, haar boek ja. begint al in 1875, ja. er zit een hele emancipatie van de Joodse vakvereniging in, van allerlei eh, groepen, Joden, Portugese Joden, Oost-Europese Joden. Uh, enfin. En zij maakt uh, duidelijk dat dat allemaal uitstekend uh, ging. Er werden hier en daar wat, uh, wat uh, synagogen gebouwd, uh, carré werd gebouwd, er werd van alles gebouwd uh, en er werd van alles georganiseerd in het openbare leven. Het, uh, het, het, het, het Jood, de Joodse identiteit was nogal aanwezig in het openbare leven, geen probleem. En bovendien, zoals we weten, er zijn heel veel uh, Joodse Amsterdammers die pas onder druk van het nationaal-socialisme zich bewust werden van die Joodse identiteit. Nou, uh, dit klinkt allemaal nogal verheven, want het mooie van het boek is toch vooral dat zij uh, nauwkeurig uitlegt hoe kon je merken als je in Amsterdam woonde vanaf 1940 uh, dat die oorlog was uh, begonnen. Nou, na natuurlijk bombardementen, de berichten, uh, maar ook eenvoudige dingen. Uh, uh, uh, wat stond in de, in de krant, veranderde de krant heel goed. Ik lees je even een voorbeeld. In het voorjaar van 1941 uh, uh, kon je in Amsterdam in de tijd lezen... hoe de spaghetti van restaurant Roma was. Uh, met andere woorden, heel veel dingen in het vooroorlogs Amsterdam... gingen natuurlijk in het, uh, tijdens de oorlog gewoon uh, door. Nou, alle gebeurtenissen die wij kennen, komen aan de orde. En dat sluit dat natuurlijk met... Dat, dat vreselijke incident, wat een eufemisme is... dat op 7 mei 1945 nog 22 Amsterdams op de Dam werden doodgeschoten. En en staan er ook dingen in die ik in ieder geval niet wist. Daar ja, ja, zegt, ja, ja, zegt dat niet veel. Dingen, ja. uh, maar het geeft aan dat het helemaal vanuit het Amsterdamse uh, beschrijft. Bijvoorbeeld dat er al afspraken lagen drie dagen voor... De, het einde van de oorlog... Dat tussen de bezetter en uh, de, de, de ondergrondse... over voedseltransporten uh, bijvoorbeeld. Ja. Is dit het eerste boek tot nu toe... over wat apart besteed is in Amsterdam en de bezetting? Nee, nee. nee. Het, uh, het gekke is dat er bijvoorbeeld twee jaar... Uh, misschien drie jaar geleden... Bianca Stichter, kunsthistoricus... Ja, een wandelingenboek geloof ik. Hè? Heeft een ja. soort wandelingenboek ja. geschreven. Uh, dat is veel meer op plekken toegespitst. En dit is veel meer op de Joodse bevolking van Amsterdam... zonder dat het uh, uitsluitend over de holocaust gaat. Het gaat heel veel over het dagelijks leven en de achtergrond. Wat, uh, uh, uh, hoe hebben, heeft de Joodse bevolking zich ontwikkeld, geëmancipeerd... geïntegreerd in Amsterdam? Goed, zullen we naar het volgende boek gaan... van de Tweede naar de Eerste Wereldoorlog, getiteld... Uh, het boek heet... Slaapwandelaars, hoe Europa in 1914 ten oorlog trok geschreven door Christopher Clark en uitgegeven bij de bezige bij. Vertel. Ja, dat is een heel ingewikkeld, uh, maar wel uh, indrukwekkend uh, boek. Eerst maar zeggen... Uh, waar heel heet... dik, geloof ik, hè? Heel dik. Ja. Uh, bijna 800 uh, bladzijden. Waarom heet dat boek Slaapwandelaars? Om daar maar eens mee te uh, beginnen. Christopher Clark die over zijn opa had die in de Eerste Wereldoorlog heeft meegevoegd... hij is uh, een Australiër van Orsine... Uh, uh, legt heel minutieus uit hoe uh, al voor de moord op Franz Ferdinand... in 1914, wat mm -hmm. de aanleiding is geworden tot de Eerste Wereldoorlog... Europa zich langzamerhand was aan het opbouwen tot een kruidvat... Uh, we weten allemaal, ja, de Habsburgse monarchie was al iets raars. Het, de, de, hij heeft een mooie beeldspraak. Het was een soort ei met twee dooiers. Het was één rijk met als schaal die oude uh, uh, Frans Jozef. Maar ja, je had toch echt het Duitse Rijk en het Oostenrijkse Rijk... Je had de Serven die alsmaar uh, bezig waren om uh, plannen te maken om een groot Servië te maken. Er speelden allerlei vervrongen ver, uh, beelden over het verleden. Dan komt dat hele bekende verhaal dat de Turken, in, uh, wanneer was het, zijn tegengehouden... dat de Russen nee. zich altijd al door, door uh, Duitsland en door Frankrijk gekleineerd voelden... Enfin, allemaal dat soort bewegingen die waren zich op aan het bouwen. En hij zegt, iedereen dacht aan zijn eigen belang... wat ook niet zo heel gek is in het diplomatieke verkeer... maar ze zagen niet hoe dat eigen belang... Uh, in het in internationale verkeer... langzaam wel naar die Eerste Wereldoorlog moest leiden. Nu was het dus die moord in uh, Sarajevo. Ja, dat, als principe er niet geweest was... dan was er wel iets anders gebeurd Is zijn conclusie. Ja, uh, maar het mooie van het boek is... Dus dit, dit zijn die grote lijnen. Je mm -hmm. krijgt ook een mooi uh, overzicht... van uh, de, hoe dat uh, militair in zijn werk ging. Hè? Dus dat, dat uh, die, die de oorlog aan elkaar verklaarden. Maar doorheen zit een heel minutieus verhaal hoe dat nou precies ging. Dus wij krijgen de achtergronden van die uh, principe, de uiteindelijke Modenaar... Eh, krijgen wij te horen waar die van eh, vandaan kwam. Die kwam dan uit, uit uh, Servië en eh, die was afkomstig. Die werd als het ware geproduceerd uit een groep van ja, bandieten... Eh, eh, eh, eh, eh, complotdenkers en die noemden zich de Vereniging van de Zwarte Hand. De zwarte Hand, ja. dat, dat doet denken maar, aan Pietje Bel. Ja. Ja. Ja. Maar, maar nu nou weet ja. ik nog steeds niet waarom het Slaapwandelaars heet. Slaapwandelaars, omdat al die diplomaten... die waren wel met elkaar aan het overleggen... Maar ze hadden zo hun eigen rancune en hun eigen belang uh, voor ogen... dat ze niet in niet de gaten dat de hadden dat heel waren. Europa... dat die zich eigenlijk naar dat grote conflict toe aan het werk waren. Ja. Dus, ja. dus zij sliepen terwijl ze zelf aan die onderhandelingstafel uh, zaten. Ja. En om ja. nog één heel korte ja. opmerking erover te maken... het is natuurlijk heel eenvoudig, uh, en dat is ook veel gebeurd... om te zeggen, nou ja, de Eerste Wereldoorlog, Duitsland, is daar de schuldige van... Hij legt zo goed uit, aan de hand van wat hij dan even noemt... de documentenoorlog, dat uh, al die landen schuldig waren... en dat er nog tientallen jaren na afloop van die oorlog... landen hun bronnenpublicaties gingen produceren... Uh, kwijtmaakten, zelfs vervalsten, om toch maar hun gelijk te halen... met name over de aanleiding van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Is dit, is dit, dit al 800 in de lang een bevestiging van de simpele en heldere stelling... van professor uh, historicus Henk Wesseling, dat uh, oorlog... Voor de, twee, voor de Eerste Wereldoorlog net zo gewoon was als het periodiek openen van het visseizoen? Nou, alleen maar ja of nee zeggen. Uh, en dan gaan we naar het volgende boek. Uh, nou, oké, okay, volgende boek. <laughs> Dat is de Haagse, uh, een Haagse affaire. Ja. En dan gaan we wat verder terug in de tijd, hè? Ja. ja. En dan gaan we terug naar de, naar de 17e eeuw, begin 18e eeuw. Eh, kunnen jullie nog de Jerry Springer-show... Eh, ja, zeker. Ja, dat, dat was geweldig. Dat was het, alles zeg maar, alle, de hele onderbuik van Amerika Just. elke week op tv. En eh, ik moest steeds aan Jerry Springer denken. Want bij de Jerry Springer-show kwam dan een gast die had een moord gepleegd... of een vrouw verkracht of zijn kinderen vermoord of zoiets, hè. Uh, maar na twee minuten bleek dat eigenlijk maar een aanleiding zijn... voor een heleboel andere dingen. Het werd altijd steeds gekker. En uh, ik moest aan denken toen ik dus uh, In Haagse Affaire las... geschreven door uh, Marie-Charlotte Le Baye. Prachtige naam, werkzaam bij het Nationaal Archief. Uh, en die schrijft het boek over de verloren eer van Sofia van Noordwijk. Uh, ik had er eerlijk gezegd uh, wel ooit van gehoord, maar ik wist er niet van. Uh, en dat is op zichzelf een beetje uh, merkwaardig, want er is al heel veel over Sofia van Noordwijk gepubliceerd. Bijvoorbeeld Jacob van Lennep heeft er een hele roman over geschreven. Uh, begin van de vorige eeuw is er een bronnenpublicatie geweest. Waar gaat het boek over? Maar dat was dus een heel bekende vrouw die we nu toch wel gemeenschappelijk vergeten zijn. Ja, ja, ja en, uh, uh, uh, maar laat ik eerst ja. even heel kort ja. zeggen waar het ja. over gaat. Sofia van Noordwijk had een moeder en die heette ook Sofia van Noordwijk, Dus dat is al makkelijk. En die kwamen uit een gegoede Haagse familie. En uh, uh, op een gegeven moment werd uh, de moeder ervan beschuldigd... dat zij haar dochter aanzette tot prostitutie. En dan moet je dat woord prostitutie niet zo opvatten... zoals wij dat nu opvatten. Dat betekent, uh, betekent toen vooral corrumperend gedrag. Maar daar was de prostitutie, zoals wij dat woord nu kennen... was daar wel degelijk een onderdeel van... En nu begint het ingewikkelde. Uh, er kwamen rechtszaken van. De ene naar de andere rechtszaak. En uiteindelijk bleef het de vraag... of zij haar dochter... Uh, aan de man wilde helpen. Aan mannen wilde helpen. Of juist niet. Want de moeder... Van de uh, moeder, dus, hè? dus de hmm. grootmoeder van onze jonge Sofia. had in een uh, testament vastgelegd. dat als Sofia zou trouwen. dat ze 20.000 gulden uit de nalatenschap zou krijgen. En nu waren er mensen die zeiden: van, nou, en daarom heeft dus de moeder van Sofia dat huwelijk. Uh, uh, gesaboteerd. Welk huwelijk dan ook. Want dan hoefden ze niet die 20.000... uit die nalatenschap te trekken. Nou, als je niet kunt volgen is helemaal niet erg. Er zijn well, nog twaalf, Er, te doen, er zijn heel er heel twaalf andere kwesties meer. Want bijvoorbeeld... de uh, rechters die haar moesten veroordelen... de een die zorgde ervoor dat zijn zoon... met Sofia ging trouwen. De ander die de zaak moest gaan verzegelen... dus toen moeder Sofia werd uh, veroordeeld... die uh, roofde het huis leeg. Uh, uh, weer een ander die... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, haalde haar over tot, uh, ja. tot rare investeringen. En uh, wat is nou het als, nieuwe... Als, als deze familie bij Jerry Springer aan tafel was geweest met de camera's... erbij was het een prachtige uitzending. Nee, maar dat daarom begon ik zeggen, met precies. Jerry Springer. Ik moet er maar één opmerking over maken, want je vraagt je misschien af... nou ja, als dat allemaal al door Jacob van Lennep en anderen is geschreven... waarom dan nu nog dat uh, boek... Er uh, is één hele belangrijke reden voor. Marie-Charlotte de Le Baye heeft ontdekt dat er een soort van dagboeken... aantekeningen uh, zijn gedeponeerd ja. in het Nationaal uh, Archief... van één van de mensen van de rechtbank. En zij heeft dus heel veel nieuwe bronnen aangeboord. Ja. En dat maakt het boek ja, maar, bijzonder spannend. Bijzonder boek. Oké. Okay. Laten we de, de, even van de boeken weer naar de films gaan. Ja. Ja. Uh, een, een, een Poolse film in dit geval, vanaf 2 mei in de bioscopen, zien. Uh, ver, ver, ver, vertel. Uh, Waarom waar moeten we daar naartoe? Ja, en, nee, dat is geen toeval. Kun ja, je hoe de film heet uh, uh, en wat het is? Zeker. De film heet ja. In Darkness. Hij is van de, inderdaad van de Poolse regisseuse, Agnieszka Holland. Ja. En die heeft het wel vaker. Er zijn vaker van haar films in Nederland gezien geweest. En het is natuurlijk geen toeval, want de, de, de herdenking van de Tweede Wereldoorlog komt eraan. Dus daarom ook Hanna Arendt. En daarom ook deze film die In Darkness heet. Ja. Nou, we, we, uh, het is een. Een verbijsterende film, want je denkt dat je inmiddels alles wel weet over de holocaust... maar er duiken altijd weer verbijsterende verhalen op. En dit verhaal, waar gebeurt dus, gaat over een groep Poolse joden in Lof... die in 1943 bij een Duitse rassia het riolenstelsel onder de stad induiken. Er zijn 20, een groep van twintig joden. Mm -hmm. uh, zij verbergen zich daar... Een, een, een, een rio-arbeider uh, die uh, het rio moet onderhouden, die ontdekt hen. Dat is een, hij, die, en die rioolarbeider, dat is een kleine crimineel en een zwarthandelaar. Die staat op het punt hem aan te geven. Maar als ze zeggen van ja, maar als, je, als we jou geld geven, wil je, uh, uh, ze kopen hem om. Ja. Dus hij, hij, hij bezorgt hen voedsel en drinken in ruil voor geld en juwelen. Dan, na een paar maanden, zo lang duurt het hè. Zitten ze in dat Riode-stelsel? na een paar maanden is het geld op... dan dreigt alsnog dat die man, hè, dat ligt in de lijn der verwachtingen... dat hij ze alsnog gaat aangeven. Of gewoon daar achterlaat en, en, en dat, dat ze daar zouden verhongeren. Maar dan blijkt ineens een goed mens in hem te schuilen. Het gebeurt verhaal. En hij gaat, blijft voedsel en drank erin eh, gekomen. Maandenlang, 14 maanden na de bevrijding van de Russen van Lof in 1944... 14 maanden later komen uit dat riool tien mensen die het overleefd hebben. Nou, het is echt een bizar verhaal. Die, die, die Poolse man, die, uh, die Rio erbij die heette Leopold Sosja. Dat is een soort oorlogsheld geworden in Polen. En het is niet toevallig dat deze film nu gemaakt wordt. Want hij nuanceert het beeld van dat alle Polen zouden willen... Uh, maar heeft dat, dat hij die mensen al dat geld en die welen, die ze eerst in eerste instantie heeft afgenomen ook weer teruggegeven? Of? Dat is een goede vraag, dat weet ik niet. Oh. <laughs> Dat, was niet, dan dat was niet in het concept van de film nee, maar Het is interessante film, maar het is ook niet toevallig dat hij, nu, dat, hij, dat hij nu gemaakt. Dat hij nuanceert het beeld. Kijk, sinds Klout Landsman Shoah, zijn, zijn alle Polen virulente antisemieten die ja. het liefst hun Joodse medeburgers van de Aardbodem zagen verdwijnen. En deze film nuanceert dat beeld een beetje. We hadden dus ook. Uh, er waren ook Polen die Joden hielpen. Dus zeg maar, en deze Paul is eigenlijk de Oscar Schindler van. Goed. Ja. Je hebt ook nog wat dvd-boxen waar je iets over wilt zeggen. Maar eerst nog even een andere vraag. Uh, afgelopen week werd bekend dat uh, inspecteur Dirk uh, lid van de Waffen-SS was. Of bij de Waffen-SS uh -huh. was. Hoe erg het is, de valt over... Nou ja, goed, laten we daar even nu buiten beschouwing serie. Ja. Er zou bijna een uitzending aan te wijden zijn... hoe belangrijk die Waffen-SS was en hoe je dat moet beoordelen. Dat zouden we graag gedaan hebben, maar we hebben het Koningshuis vandaag gedaan. Even heel kort, moeten de DVD's van Dirk nou uit de schappen bij de etels? Nee, uiteraard niet. Uh, ja, ja. Nee. Ik heb wel begrepen dat Max is gestopt met het uitzenden van Dirk. Ja. Ja. Uh, Max heeft wat uit te leggen. <laughs> ja, maar dan toch vooral omdat ze gestopt zijn, hè? bedoel je. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Goed, maar de DVD's moeten niet uit te schappen. Maar dit zijn niet de DVD's die jij wil aanprijzen. Jij hebt een bijzondere DVD-box. Er, DVD maar... er zitten 9 DVD's. En die, en die heet het Duitse archief. Het interessante daarin is... wij kennen allemaal uh, de, de, de beelden van de oorlog uh, op dvd... van de slagbestalingrad en de geallieerde invasie. Nou, dat materiaal wordt voortdurend gerecycled... En, en iedere keer komen daar weer dvd's op. Dat materiaal is allemaal bekend. Interessant sinds een, uh, dat, het laatste decennium of de laatste vijftien jaar... is dat er uh, uh, steeds meer gezocht wordt naar uh, soort materiaal... amateur materiaal. En deze film... die Bestaat, of de, deze, docu, deze box die bestaat dus volledig uit materiaal wat gedraaid is... door gewone Duitse burgers, soldaten, uh, ja, iedereen die een camera had. Amateurfilms, en, en die, amateurfilms soms home movies En dan zie je wat, wat Hans net zei in het eerste boek over Amsterdam. ja Het was oorlog, maar het leven ging ook gewoon door. Dus in 1943 zie je nog iemand op een meer bij Berlijn IJszeilen. En dat soort dingen. <kliek> Heel Mag erg veel. aardig roepen ja. over het artisboek? Mag Hans nog iets aardigs roepen over het boek? Uh, nee, Hans had een ander boek over, namelijk over Burgersoe hebben we nu geen tijd meer voor. Okay. Heel veel dank, uh, Hans Renders en Jos van der Burg. Uh, de boeken ook die we uh, niet besproken hebben... en de filmtitels uh, zijn te lezen op onze website geschiedenis24.nl. ovt En uh, dan gaan we nu niet naar Burgersoe in het spoor terug. Nee, het is uh, tijd voor een programma over de oudste dierentuin van Nederland... namelijk Artus Amsterdam, 175 jaar bestaat dat. In mei 1838 werd de dierentuin namelijk opgericht door Gerard Westerman. Astrid Nauta ging in Artus op zoek... naar de veelzijdige historie van deze stadstuin. Luister naar deel 1. Artis, meer dan een dierentuin alleen. Ik breng u naar de Artis. Na de Artis. na de Artis. na de beert, de band, de haaien en de Daar zie je staan de, de volledige zinspreuk van Artis, waaronder het opgericht is. Natura Artis Magistra. De natuur is de leermeesteres van de kunst. En toen Artis net was opgericht, was deze volledige zinspreuk was natuurlijk te lang voor de gemiddelde Amsterdammer. Dus Artis werd vanaf het begin ook altijd Natura genoemd. En dat ging goed, totdat in de wat preutse, victoriaanse tijd... Uh, het wel eens voorkwam dat een, uh, een uh, jonge man aan de moeder van een aanvallige dochter vroeg: van, Zou ik uw dochter misschien morgen in Natura mogen ontmoeten? <laughs> dat, dat gaf zoveel heisa dat in een aparte bestuursvergadering scheen te zijn besloten dat de afkorting vanaf dat moment uh, niet meer Natura zou zijn, maar Artis. En daarom spreekt iedereen nu over Artis. Oud-artis-directeur Maarten Frankenhuis. Westerman was uh, de eerste directeur, een uh, charismatisch man. Die, hij was in feite boekhandelaar, uitgever, uh, drukker in de Kalverstraat. En had een enorm boekenbezit, vooral op het gebied van, uh, van de biologie. Zoologie met name, botanie. Op een gegeven moment bedacht hij dat uh, Amsterdam een dierentuin verdiende. Dat zou dan de eerste in Nederland zijn. Er waren al een paar dierentuinen in uh, in Europa, de eerste public zoo, zoals dat dan heet... een dierentuin opgericht door de burgerij en voor de burgerij... was in Londen, Londen Zoo. Er waren nog een tweetal Engelse dierentuinen... en ik geloof dat de derde of de vierde, dat was Artis. Hij deed het niet alleen? Hè? Hij deed het niet alleen, nee. Daar waren de heren Welleman en Wijsmuller. Uh, die stonden erbij. Westerman was in feite ook niet de eerste directeur, maar ze trokken daarvoor aan... een suppost van het Burgerweeshuis... die een gigantische collectie uh, dieren op sterk water had... Uh, die die bewaarde op de zolders van het Burgerweeshuis. En zij hebben hem dus aangeboden om directeur van Artis te worden. Maar dan moest hij wel die collectie meenemen... en die moesten tentoongesteld worden dan in de zalen van de Nieuwe Stadsherberg. Dat is waar nu het bejaardenhuis Sint-Jacob ligt. En dat had Artis ook in gebruik. Dat was een soort ledenlokaal. En dat ging eigenlijk maar een paar jaar goed. Omdat dus uh, uh, deze... Het uh, bleek al heel spoedig dat deze draak. Gigantische hoeveelheden alcohol nodig had voor het opzetten van zijn beesten. En dat bleek dan dat hij dat voornamelijk uh, uh, uitserveerde in het door hem gedreven restaurant en zelf ook opdronk. En toen is Rijn de Draak geloost en daarna is Westerman, de oprichter, is ook zelf directeur geworden. Tot zijn overlijden in 1890. Wij bevinden ons in de Artisbibliotheek. Die ligt op het terrein van Artis. Maar wordt beheerd door de Universiteit van Amsterdam... de bijzondere collecties. Erik de Jong, bijzonder hoogleraar cultuur, landschap en natuur... aan de Universiteit van Amsterdam. Oftewel, Artisprofessor. De Artisbibliotheek is een, een prachtig 19e-eeuws gebouw. Ik vind het eigenlijk wel een van de mooiste. Uh, uit ongeveer 1870... Er staan hier ook meubels nog die in de 19e eeuw gemaakt zijn voor deze ruimte. En er hangen schilderijen, onder meer een portret van Linnaeus. Dan hangt hier ook nog het portret van Westerman, dat hangt achter ons. Hij heeft de koning benaderd om geld te vragen... voor de nieuwe hoofdstaat van Nederland, zeg maar. Donna Meos, auteur van het boek Wetenschap en Cultuur, Alleen voor Leden. artes in de 19e eeuw. Hij wilde geen geld geven en de burgemeester wilde ook niet. Maar op een gegeven moment, een paar, binnen een paar jaar... heeft Westerman met vrienden benaderd. En ze hebben een uitnodiging gestuurd aan veel uh, kennissen... om samen een particuliere inrichting op te richten. En dat was een uh, Dit is het borstbeeld van Westerman. Dat is ook een geschenk van het genootschap. Het was een traditie in het artisgenootschap om geschenken te geven. Leden gaven geschenken, schilderijen, boeken, dieren, skeletten, vogels... levende haven, bomen, planten. Dat was ook een van de functies van de leden. Er wordt ook heel vaak gedacht dat dat een heel elitair genootschap was... maar er zaten ook zeekapiteins bij. En die zeekapiteins die, die hadden heel wat te vergeven. Want die, die kwamen ergens... En die dachten dan aan artis of aan hun genootschapslidmaatschap en namen dus iets mee. Dus Westerman de oprichter die zelf natuurlijk boekhandelaar was en Wiens collectie ook hier in deze bibliotheek zich bevindt, want daar is deze collectie eigenlijk voor een deel mee opgericht, is natuurlijk wel in het hart ook van wat, Mester, wat Westerman voor artis zag. Dat was niet alleen een dierentuin. Maar hij had ook nog een ander ideaal. En dat is dat als Artis um, zich zou kunnen positioneren als genootschap... het een levende collectie dieren bijeen wilde brengen... vanwege de belangstelling voor de zoologie. En dat moest gebeuren in een park. Dus dat was het ruimtelijke project Artis. Maar hij had ook de visie dat je levende natuur kunt verzamelen. Maar hij wilde ook graag een museum met dode natuur. Want gestorven dieren kun je opzetten of je kunt er de skeletten van prepareren. En die kun je allemaal gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Het grote museum werd gebouwd in 1852, staat ook aan de plantage Middelaan. Dat gebouw bestaat beneden uit ontvangstzalen voor de leden van Artis. Dus daar komen elkaar ontmoeten, de koningszaal en de tijgerzaal. Er werden ook tentoonstellingen gehouden, bloemententoonstellingen... bijeenkomsten, vergaderingen... staan we voor het gebouw, het hoofdgebouw. We gaan even naar binnen. Ja, de Koningszaal was ook een uh, restaurant of uh, café. In de Koningszaal zie je een mooie uh, schilderij van de koning. Koning Willem III, geschilderd door Nicolaas een Belangrijk historisch schilder. En hij heeft dit, uh, schilder, dit portret aan uh, artis... Uh, geboden als cadeau. De koninklijke familie kwam eens per jaar op bezoek... en dat was altijd een heel gedoe. En toen gebeurden er bijzondere dingen. Dit was één uh, daarvan. En ook uh, toen mocht uh, de uh, artist het uh, koninklijk predikaat gebruiken. Nou, we zitten nu in de tijgerszaal. En daar mochten ook de manen roken. Dus er was een heel belangrijk verschil. Waar als de vrouwen aanwezig waren, mochten de manen niet roken... Ja, Ardes wordt gefinancierd door de leden. En, het, en, en alleen leden mochten hier komen in het algemeen. Lidmaatschap was niet goedkoop, maar ook um, donaties. Heel veel mensen hebben veel ge geld gegeven. En ja, andere manieren van stoon waren garanties op hypotheken. Maar het was... Een, uh, de leden waren helemaal niet arbeiders. Die waren bijna nooit binnengelaten. Af en toe waren er mogelijkheden dat... Uh, Mensen die geen leden waren, wel hier mochten komen, maar heel goedkoop was het niet. Het was niet helemaal betaalbaar, zeg maar, voor arbeiders. En dat was ook heel uh, zeldzaam. Je had bijvoorbeeld in uh, rond 1860 kregen ze twee naalpaarden hier in Artis. Dus was, moet je voorstellen dat het alleen de tweede keer in Europa... dat levende naalpaarden te zien waren. En toen was er een speciale regeling waar mensen wel bij Artis mocht komen. Maar ook maar niet gratis. Er was altijd een kleine bijdrage... die zorgde dat het niet de, de, zeg maar, de laagste... Van de niveaus van de arbeidersklasse binnen kon lopen. Weet u hoeveel dat lidmaatschap was? Ja, in het begin was het tien gulden per jaar. Maar het werd snel 20 gulden. En je moet je voorstellen dat toen kon een arbeider ongeveer uh, vijf of zeven gulden per week verdienen. Dus het was iets als uh, het telde wel op. Een maand salaris van een arbeider ongeveer. Het motto van Artis is Natura Artis Magistra. En de oorspronkelijke bedoeling daarvan is door al Westerman, de oprichter van Artis ook wel zo geformuleerd... dat Artis er is om de kunsten en de wetenschappen te bevorderen. Henriette Plantinga, oud-documentalist en persmedewerkster van Artis. Het gedachte is dan, omdat je toen natuurlijk haast niemand op reis kon... dat je de exotische dieren met name in artiest, in levende lijven kon aanschouwen... zoals ze er uitzagen, zoals ze bewogen. En dat was een uitzonderlijk iets, want daarvoor moesten mensen eigenlijk alles over de dieren hebben... van plaatjes of schilderijen, maar die waren er ook heel weinig... want ook Rembrandt zag natuurlijk haast nooit een leeuw... En uh, de gedachte was, als je die dan in de dierentuin verzamelt... Kunnen echten, en er werden ook vaak opgezette exemplaren in het museum bewaard... ook om te kunnen zien, zo ziet hij er eigenlijk uit. En dat heeft van begin af aan... Uh, Westerman, de oprichter, dus was ook een groot kunstliefhebber. Hij nodigde ook mensen uit, uh, kunstenaars. Hij heeft onder andere toen Artist artiest als eerste... Dierentuin een Jonkie kreeg dat in leven bleef in uh, 1865. Toen heeft hij ook een aantal kunstenaars... en dat was met name de Duitse uh, kunstenaar uh, Leutmann... en nog een paar anderen zijn toen allemaal naar artis gekomen... ook op uitnodiging van de directeur... om dit wonder in aanschouwing te nemen. Het nijlpaardje is druk getekend en geschilderd... En uh, dat was wat hij verschrikkelijk graag zag en ook stimuleerde. En zijn opvolger was Conrad Kerbert. En dat was zelf een vriend ook van verschillende kunstenaars... wat Westerman ook gaandeweg werd. Kunstenaars mochten ook uh, dikwijls gratis de tuin in. En uh, daar moesten ze natuurlijk wel aanvragen... maar die zaten in de tuin met hun schilders, ezels, dan wel uh, uh, poetsier klei waren ze in de weer bij de uh, kooien van de dieren. De oppassers hielpen hen. En vaak werden natuurlijk zulke uh, kunstwerken ook aan artiesten cadeau gegeven... of in tentoonstellingen gebruikt. En Kerbert zelf was een vriend ook van Auguste Allerbeek... die toen directeur was van uh, de Rijksacademie. De Rijksacademie zit, zit vrij dicht bij artis. En er was toen, is er in die periode Kerbert, en dat is dan geweest tussen 1890 en eh, 1927. Een heel drukke uitwisseling van studenten die toen echt gratis de tuin in mochten. Heel veel kunst is in Artis ontstaan in de periode, vooral tussen zeg, 1890 en 1927. 40 en nou ja, omdat toen natuurlijk de oorlog kwam, dingen veranderden. Heel veel Joodse kunstenaars. Werkelijk heel mooi werk is, uh, is in Artis ontstaan. Een beetje ook op voorbeeld van Antwerpen. Die daar ook heel erg goed in was. De Antwerpen heeft ook nog steeds een erg mooie collectie. Onder andere van Jaap Kaas. Die begonnen is in Antwerpen, geboren en uh, getogen... Ik meen dat hij op zijn zeventiende ongeveer naar Amsterdam is vertrokken en daar onmiddellijk ook in Artis terecht kon. En daar heel prachtig werk heeft gemaakt. Dat ook in Artis op zeker zeven verschillende plaatsen te zien is. Je moet het ook zien als een multifunctionele instelling, vind ik. Donna Meos. Want uh, je kon naar de dieren kijken, maar er waren ook lezingen bijvoorbeeld... Bij, uh, door hoogleraren gegeven. En honderden leden gingen naar die lezingen toe. Dus het is ook belangrijk te zien dat die wetenschappelijke kennis... Werd, was een soort culturele activiteit toen... van die mensen die leden van de dierentuin waren. Aan de andere kant heeft uh, Artis ook een belangrijke functie gehad met... Uh, muziekvoorstellingen. Dus uh, de belangrijkste orkesten van uh, Amsterdam speelden hier een artist. Heel veel concerten. Ze speelden soms uh, de premières van de nieuwe stukken die geschreven werden in opdracht van artists. Bijvoorbeeld van uh, Johannes van Brey, die ook de ork een, ork een orkest uh, dirigeerde. Er was de parkorkest die ook aan de, min of meer aan de overkant van artists lag, waar nu de Fairtime Park is. Het Paleis van Volksvleid Orkest was ook afhankelijk van arten soms financieel, om door te kunnen gaan. Op een gegeven moment zijn die twee orkesten bij elkaar en ze, en ze werden het Amsterdam Orkest Unie. Dus, en ze speelden ook wat je nu in het concertgebouw zou verwachten. Wagner en, en Bach en Beethoven, uh, Van Brees stukken. Wanneer veranderde dat? Nou, het was langzamerhand op het einde, de laatste kwart van de 19e eeuw... waren er heel veel veranderingen in de wetenschappen en in het culturele leven. En ze zijn allebei gespecialiseerder geworden. Wat je ziet in, bijvoorbeeld in Amsterdam, is de... Opkomst van het Rijksmuseum. En het concertgebouw werd uh, opgericht. Dat was precies de periode toen het bij Artists wat minder ging. En minder mensen werden leden en de lidmaatschap ging uh, dalen. Je ziet het, hè? Die, die, on, die onderwerping, hè? Zie je? Kijk, deze onderwerpt zich. Die krijgt eigenlijk van iedereen op zijn donder. En, en, en weet heel goed, kijk, daar gaat hij op rug. Die weet heel goed hoe hij onder de nadigheid uit kan komen. Maar dat lukt hem niet altijd. Staart naar binnen, kop naar boven en pootjes omhoog. Je ziet het, hè, hoe, hoe vaak er onrust is. Ze hebben nu ja, ook eten. Ja, dat speelt een rol. Dat speelt een rol. Dat speelt echt een rol. Daar moet je ook goed mee uitkijken. Dat je de porties ook in, in, in gelijke delen verdeelt. En dan is het altijd toch zo dat er één, twee stukken weg, weg nee, Dus je gooit altijd iets meer in. Als je tien wolven hebt, moet je er geen eh, negen of tien stukken in gooien. Want dan krijg je een heel groot, groot probleem. Dat is voor de mensen misschien leuk om te zien. Maar als je die onrust elke dag hebt, dan, eh, dan hou je niet heel. De dieren direct naar de oprichting van Artis doen... Eh... Toen waren er vrijwel geen dieren natuurlijk. Maar de oranjes waren buitengewoon geporteerd van het uh, opzetten van de dierentuinen. Die schonken een paardje ringfazanten. En ik dacht ook een paar damherten. En, nou, er waren nog wat papegaaien van particulieren. Een, een aap van een zeeman. En dat was het dan voor die eerste maanden. Maar toen deed zich een bijzondere gelegenheid voor. En dat was dat... Uh, de enorme menagerie van Van Aken, een rondreizende menagerie... die trok in de richting van Amsterdam. En, ja, dat is toen een eindeloos gekissebis geweest met het gemeentebestuur... die al die gevaarlijke dieren niet in de stad wilde hebben. Maar toen heeft Westerman toch doorgezet. En is, uiteindelijk is de hele menagerie van Van Aken is gekocht door Artis. En dat werd uh, het park binnengereden... Althans, wat het toen was. Dat was natuurlijk Piepklein. Daar werden die karren allemaal neergezet met die beesten erin. En daar er werden struikjes omheen geplant. En dat is eigenlijk het begin van de collectie van Artis geweest. Oh, heel kleintje nog, hè? Ja, een jonge zaak van 19 februari. Dus 2,5 weken. Ja. Oh, wat. We staan nu in het nieuwe apenhuis, waar de apen gewoon vrij rondlopen. Vroeger was dat niet zo. Maar wat wel belangrijk was, was dat heel veel dieren en artis kwamen uit de kolonie, Kwamen vooral uit Oost-Indië, niet alleen. Maar er waren veel dieren die kwamen op de schepen van commercie. Dus uh, scheepskapiteinen hebben hun uh, diensten gedoneerd aan artis om de dieren mee te nemen. Dat was ook een mo moeilijke klus, want heel vaak gingen de dieren dood. Maar toen kwamen ze aan en kregen ze lidmaatschap en artis als een beloning. Dus dat was een heel uh, interessant manier van uh, dieren verzamelen. Want je had ook de koloniale ambtenaren... die dieren van de inheemse bevolking konden uh, vragen... of ze vroegen dat ze... Ze verzamelden en die dieren werden dan van de ambtenaren naar de kapiteinen toegebracht en toen kwamen ze in Nederland aan. Het is ook belangrijk om te weten dat veel geld die hier in Artes werd gebruikt om het te stonen, kwam uit de winsten van de koloniale handel. Wat Artes ook mee bezig was, is om een beeld te geven aan Amsterdamers en Nederlanders in het algemeen van de koloniën wat er allemaal daar gebeurde. Want er was ook een etnografisch museum hier, waar je ook kon zien wat voor koloniale waarden gemaakt waren en hoe de mensen daar eruit zagen, wat ze droegen, wat voor zwaarden ze hadden. Dus, uh, ja, terug naar dat idee van een multifunctionele culturele instelling waarvan alles en nog wat te doen en te zien was. Hallo, joh. Jacob. Jacob. Jacob, Kom. Vandaag, Jacob. In de dertigste jaren ging het met Artis buitengewoon slecht. Bezoekersaantallen namen af en schulden namen toe. Maarten Frankenhuis, oud-directeur van Artis. Een van de problemen was ook dat Artis was een soort aandelenfirma was. Dat wil zeggen, er waren vele tientallen en tientallen Amsterdammers die zelf of hun voorouders ooit geld hadden ingelegd om Artis op te zetten en te ondersteunen. Maar deze mensen hadden al decennia lang geen rendement meer van hun inleg gezien... en die wilden eigenlijk wel eens een keer geld op tafel zien. Dat was een enorm probleem, want Artis kon dat niet betalen. En toen is Artis in 1939, was Artis eigenlijk technisch failliet. En toen hebben de toenmalige directeur, Dr. Armand Sunier... En de bestuursvoorzitter Robert May, de Joodse directeur in feite van de bank Liebman-Rosenthal... die hebben het tij weten te keren. Dat wil zeggen, ze hebben alle grond, gebouwen en inventaris verkocht aan de gemeente en de provincie. Een kwart naar de provincie, drie kwart naar de gemeente Amsterdam... En van die 1.131.000 vooroorlogse guldens... en die moet je dus nu vermenigvuldigen met een factor 23, 24 en dan omzetten in euro's. Uh, <coughs> Daarvan hebben ze de schulden af kunnen lossen en een aantal vernieuwingen kunnen realiseren. Waaronder het kamelenveld wat je daar ziet liggen. Uh, de voorloper van deze apenrots... En eh, de Bokkerots aan de andere kant van de vijver. En verder is de hele infrastructuur eh, is verbeterd. En eh, nou ja, eigenlijk was het in feite in één keer uit de problemen. Het is banaan. Gooi maar. Ja, goed zo. Apen die laten het wel vaker vallen. Je ziet het, er ligt al meer. Uh, later, als het een keer weer voorbij drijft, pakt een ander het weer op. En dan uh, worden we weer verder van gegeten. We gaan een beetje de vuilnisbakjes uh, onder de aapjes. <tied> Op een mooie zondagochtend, als je het zonnetje voelt schijnen, zegt moeder tot de kleine, nou, nou, hou jullie nou op met jullie dreinen. Je vader zal zijn hand straks wel eens over zijn vestzakjes strijken, hè? Gaan we apies kijken? Dat zou jullie wel lijken. Naar de artist. Het eerste fotootje dateert van 1939, toen bestond net naar de kinderboerderij. Die was toen net geopend. Die foto, daar sta ik een, een kalfje te haaien. Ja, Zo'n jongetje van, van 1939, van zeven jaar, dus met een gabardine regi aan... en een alpino-petje op, sta ik gewogen over een kalfje. Dat is de eerste foto die ooit in aardig van mij gemaakt is. De 80-jarige Herman Flutman. Het leuke was, ik had een, een prentenboekje... En ik weet nog goed dat het prentenboek eruit zag... met een grote tijgerkop daarop. En je wist dus al wat er voor dieren waren. En de herkenning in artes van die beesten bestaan echt. Kijk, daar lopen ze. Die ik van het prentenboek al kende. Dat was de eerste ervaring in de dierentuin die, die me wat deed. Oh, die dieren bestaan echt. En wat was mijn inspiratiebron in die tijd? Dat waren die bekende albums van Portilje. De Portilje had twee albums. Eén, Dierenleven in Artes. En de andere apen en hoefdieren, dat waren, was de inspiratiebron. Die dieren gingen je opzoeken die bleken er ook allemaal te zijn. De meeste mensen denken dat het de directeur van Artes was. Nee, hij was uh, hoofd van de, van de levende haven. Hij schreef de tekst en die plaatjes, die, kon je dan, uh, die zaten bij, bij beschuit. Beschuitrollen, daar zaten die plaatjes bij. En die kon je dan ook, als je er veel had, kon je die had je natuurlijk allemaal dubbelen. was dan een soort ruilbeurs. En dat kan best geweest zijn in wat nu het pannenkoekenhuisje is. Want dat werd ook het verkadehuisje genoemd. Daar kon je die alle mogelijke verkadeartikelen krijgen. Zo, lekker zitten. En lekker zo Dit is nou eens een extraatje van je, van mij. Voor mijn, mijn 25-jarige Voleino, toch? Lekkere druifjes. Appel. Binnen was het voor mij als kind het meest fascinerend. dat ze daar een show opvoerden met mensapen. Die dieren kwamen zo hand in hand kwamen ze ergens vandaan. Dat er was een groot grasveld en daar dronken ze uit kroes, thee en zo. Dan kregen ze een sigaar aangeboden. En dat, dat was als kind vond ik dat prachtig... om die mensapen daar nou, te zien stoeien met elkaar... Ik weet zelfs nog bepaalde namen. Je had een Pim en je had een Piet, dat waren orang-outans. En je had yapi. dat was een gorilla. Dus als kind maakte dat een enorme indruk. Die, die dingen zijn tegenwoordig ondenkbaar. Dat je een spelletje met die dieren zou opvoeren. Ze gaan vermenselijken en dat als vermaak aan het publiek aanbieden. Maar wij vonden het prachtig. Wat heb ik nou nog in mijn zak van? Kijk eens. Oh. Dat is fijn, hè? Krijgt de baas ook een stukje van je, Tom? Toen ik er als kind kwam, meestal gaf mijn moeder mijn wortelloof mee. De worteltjes bleven thuis. Ik kreeg een paar worteltjes mee. Maar de wortelloof kreeg ik in mijn rugzakje mee om aan de geiten te voeren. Die nam ik mee naar hartjes. Dus. Ik moet er niet meer aan denken. Ik denk dat ik met een zak voer als bezoeker naar binnen zou gaan om die dieren te voeren. Ik zou onmiddellijk worden afgevoerd. Toen kon je ook nog op ruggen van kamelen rijden en op, op olifanten kon je, kon je rond toeren. Eigenlijk was dat voor die olifanten, ja, dat wil niemand meer weten... voor die olifanten was dat helemaal zo slecht niet. Want die olifanten liepen daardoor de hele tuin door met die kinderen op hun rug. En ja, een olifant moet nou eenmaal de hele dag lopen... en geen enkele dierentuin heeft daar eigenlijk voldoende ruimte voor. Dus dat was voor die olifanten ook een uitje, denk ik. En dat heeft u als kind ook nog gedaan? Dat... Nee, dat heb ik niet gedaan. Waarschijnlijk was dat te duur. Want wanneer kwam ik als kind met mijn ouders in Artes? In september. Dat was de maand. Het was puur een kwestie van, kon ik kon je niet betalen. Apennootjes heb ik ook nooit gekocht. Waarschijnlijk had ik daar geen zakgeld voor of vonden mijn ouders dat te duur. Maar vandaar die wortelenloof die ik meenam. Een ander amusement is Artis in Amsterdam. Ook hier heerst in de septembermaand altijd een enorme drukte. Ik weet alleen maar dat september de kwartjesmaand was. En mijn grootvader, die ook wel vertelde dat ze... Ja, maar dat moet in de jaren twintig of zo geweest zijn. Dat ze een dag vrij kregen, dat ze één vrije dag per dag... Dan kwam de baas, kwam zijn personeel zeggen van... jij en jij en jij hebt vandaag vakantie. Dan kwamen we dus thuis en moeder de vrouw wist helemaal niet dat hij die, die dag vrij had. Wat zullen we doen? Dan maakten ze een artisdagje. Als je dan een dag vrij kreeg van je baas, dan, dan kreeg je een artisdag. Dat zal meestal wel in september geweest zijn, want dan was het betaalbaar. Per persoon een kwartje, kwartjes maand. Naar de artes. naar de artes. Naar de beer, de papegaaien en de paal Waar de ganger de kindracht in de onderrok. We treiten met een stok en tijger in zijn hoek. En lore ik je ja, tot zover het eerste deel van een tweeluik over 175 jaar Artis. Gemonteerd door Betty Kamer, samenstelling Astrid Nauta. Volgende week aandacht voor Artis tijdens de Tweede Wereldoorlog. En een cd van dit tweeluik is te bestellen door 7,50 euro over te maken naar 444 van de VPRO Ron Hilversum, onder vermelding van Artis. En meer hierover is te lezen in het boek Ik hou van Artis, van Nienke Denenkamp en Jan Paul Schutte uitgegeven door Rubenstein. En de kunst uit Artis is te bewonderen op de website van het Rijksbureau voor Kunsthistorie, doc Kunsthistorische Documentatie. Of via onze eigen website geschiedenis24.nl slash OVT. En wat er nog meer op Geschiedenis24 staat en ook op het digitale kanaal uh, te zien is, krijgen we niet te horen van Marnix Koolhaas. Goedemorgen Marnix. Ja, dag Paul. Uh, op de website uh, onder andere een uh, uitgebreid uh, filmdossier over die geschiedenis van Artes die we net hoorden. Uh, te beginnen al bij een filmpje uit 1914, wat uh, de oudste bewegende beelden van uh, prinses Juliana zijn. Toen als vijfjarige op bezoek in Artes. Verder uh, in dat dossier ook een, uh, de oudste kleurenfilm die in Artes gemaakt is in 1938 door uh, Tony van uh, Rentechem. Ook meten ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van uh, Wilhelmina. En we hebben een hele bijzondere amateurfilm van Emiel Tiemann. Hij werd wel uh, de beste vooroorlogse amateurfilmer van, uh, van Nederland uh, genoemd. En hij heeft in 1940 een hele mooie film vlak nog voor de oorlog in Artes gemaakt. Uh, en verder nog een tal van uh, leuke filmfragmenten uit Arthus. Uh, onder andere in 1970 toen er een speciale beat-in voor Arthus werd uh, georganiseerd. Omdat Arthus toen bijna failliet was. Uh, nou, wat hebben we nog meer op de website? Het, uh, het Koningslied waar jullie in het eerste uur al aandacht aan besteden uit 1874 van uh, Herman Schaapman, de priester, dichter, politicus... Uh, die uh, dat lied schreef voor het uh, zilveren jubileum van Willem III. Nou, dat is uh, helemaal op de site te lezen, de muziek is te vinden. Dus iedereen kan het naspelen en luisteren dat dat een uitstekend ges geschikt lied zou zijn... om nu eindelijk eens grootschalig uit te voeren in Nederland. Uh, en dan hebben we nog, uh, kijken we nog vooruit naar de andere tijden uitzending van vanavond op uh, Nederland 2. Centraal staat bij ons het kunstgebied van Wilhelmina... en hoe dat bij de applicatie in 1948 uit haar mond schoot... Uh, tot slot uh, op Holland Dog 24, daar is straks om 12 uur het tweede deel te zien van de BBC-serie The Dark Ages an Age of Light uh, over de middeleeuwen van Waldemar uh, Januszczak. Dat is dus allemaal op geschiedenis24.nl. Oké, okay, maar niks. Bedankt. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks, na het lange nieuws, de pestribune van Max. En dan gaat Gover van Makel praten met mediagast Justine Marcella... hoofdredacteur van Vorsten Royaal. En als sportgast Ronald Florijn. oud roeier en nu bondscoach. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Radio 1 en de troonsafstand. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de prins van Oranje. Koningin Beatrix neemt afscheid. Ik hoop dat ik vele van u nog dikwijls kan ontmoeten...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 U kunt kiezen voor een heggenschaar van Stiel, omdat hij er al is vanaf 119 euro. Of gewoon omdat u zo'n prachtige tuin krijgt. Stiel, sterk werk. Vanavond in Cairo, Brandpunt. Hoe veilig is je geld nog bij de bank? Een waarschuwing uit Israël. The worst is yet to come. En een hork op de troon. Wie was de laatste koning Willem? Een knorrige, sombere, bulderende, nare koning zou je kunnen zeggen. Dat en meer in Brandpunt vanavond om kwart over tien bij de KRO op Nederland 2. Dit is Radio 1.